Gert Kluk met het nos journaal De Tweede Kamer wil voor donderdag een brief van het kabinet... met informatie over de moord op Theo van Gogh. De Kamer steunt de verzoek van PVV-leider Wilders... naar aanleiding van de uitzending van Vandaag. In de uitzending zei hoofdofficier van Justitie van Stralen... dat hij ervan overtuigd is dat Mohammed B. tien jaar geleden hulp heeft gekregen bij de voorbereiding van de moord. Destijds is wel onderzoek naar handlangers gedaan... maar dat leverde geen bewijs op. B. werd als enige vervolgd en kreeg levenslang. President Obama heeft in een korte toespraak gezegd dat de VS niet alleen staat in zijn strijd tegen de islamitische staat. Obama zei dat Amerika wordt gesteund door zijn vrienden en partners. Vannacht heeft de VS doelen van de terreurgroep aangevallen in Syrië met steun van vijf Arabische landen. Volgens Obama hebben inmiddels meer dan veertig landen aangegeven mee te willen helpen in de strijd tegen de IS. De radicaal islamitische groep is de afgelopen maand in geslaagd grote de delen van Irak en Syrië te veroveren. Het cruiseschip Quantum of the Seas is vanuit Duitsland onderweg... naar de Eemshaven voor een aantal proefvaarten... waarbij onder meer het kompas wordt getest. Het gloednieuwe schip is 348 meter lang en heeft een diepgang van 8 meter. Om de kolos over de Eems naar de dollar te krijgen... wordt de waterstand kunstmatig hooggehouden met een waterkering. Er is ook extra water in de smalle Eems gepompt. De nabestaanden van de in Deurne doodgeschoten overvallers... overwegen een procedure te beginnen om de juweliersvrouw alsnog te laten vervolgen... De nabestaanden kunnen op basis van een artikel uit het wetboek van strafvoordering klagen bij het gerechtshof. Het hof kan het OM opdragen de vrouw alsnog te vervolgen. De advocaten van de nabestaanden betwijfelen over sprake was van noodweer. Ze gaan nu het dossier bestuderen en besluiten daarna of ze naar het gerechtshof stappen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, later van het Noordwesten uit buien. Morgen trekken er buien over het land, het waait hard en het wordt hooguit 16 graden. Vanaf donderdag wordt het weer warmer, zonniger en droger. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat Fiede tussen Lexmond en Noorderloos 5 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden vanuit Utrecht kan vanaf knooppunt Everdingen over de A2 en de A15. Tot zover de verkeer.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 U gaat luisteren naar een uh, nummer van um, uh, Charlie Christian zelf, dat heet Swing to Bob. En u hoort daarnaast natuurlijk Dizzy Gillespie en Thelonious Monk.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 All by myself, no one for I'm I might be on a show, babe I Ain't misbehaving, I'm saving my love Oh, baby, love you, really, damn, love you I know a certain one I love Through it floating. you that I'm thinking of I Ain't misbehaving, I'm saving my love Oh, baby, my love for you